Dankjewel voor dit interview. Als je bent. We gaan we hopen nog veel van jullie te horen. This is the end. You maakt good choices. And...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 President Obama heeft de Irakezen geprezen die vandaag bij de parlementsverkiezingen hun stem hebben uitgebracht. En zei dat hij groot respect heeft voor de miljoenen die zich niet hebben laten weerhouden door terreurdaden. De Irakezen kozen vandaag voor de tweede keer sinds de Amerikaans-Britse inval in 2003 een parlement. En bij aanslagen vielen vandaag zeker 38 doden. IJsland wil zo snel mogelijk een nieuwe overeenkomst met Nederland en Groot-Brittannië over de terugbetaling van de iSafe te goeden. Het moet als het kan geregeld worden voor de parlementsverkiezingen in Nederland op 6 juni en in Groot-Brittannië vermoedelijk in mei. Gisteren stemde bij een referendum 93% van de IJslanders tegen de eerder afgesproken regeling voor de terugbetaling van 3,8 miljard euro. De politie in Zeeland heeft 30 rechercheurs vrijgemaakt voor het onderzoek naar de dubbele moord gisteravond in Zierikzee. Daar werden een 19-jarige vrouw en haar 9-jarige broertje doodgeschoten, waarschijnlijk door hun vader. Die pleegde zelfmoord. Het is een 45-jarige Irakees die alles was veroordeeld voor huiselijk geweld. De Zwitserse bevolking heeft in een referendum de instelling van een dierenadvocaat in elk kanton verworpen. 70% van de stemmers vindt dat dieren in Zwitserland al genoeg door de wet worden beschermd. De regering vindt dat ook en ook de boeren waren tegen. Het kanton Zurich heeft als enige al sinds 1992 een dierenadvocaat en dat blijft zo. Op het WK Hockey in India heeft Nederland met 2-2 gelijk gespeeld tegen titelverdediger Duitsland. Met nog één wedstrijd te spelen staat Nederland eerste in zijn pool met 10 punten uit vier wedstrijden. En Duitsland staat tweede met 8 uit vier. De eerste twee in de pool gaan naar de halve finales. Twente heeft PSV ingehaald en staat weer bovenaan in de Eredivisie. Twente won in Waalwijk met 1-0 van hekkensluiter RKC. De andere uitslagen Sparta Ajax 0-3, Roda Feyenoord 2-4, Utrecht NEC 1-0 en Groningen VVV ook 1-0. Het weer vannacht ligt de vorst met in het noorden mogelijk lichte sneeuw. Morgen overdag overwegend bewolkt, hier en daar lichte sneeuw of motregen. Het wordt 5 graden, namorgen droog en zonnig. Dit was het N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 Zelf meegemaakt bij het debat over het verkeer en de verkeerssituatie uh, rondom uh, Kennemerland. Uh, deze man is heel erg capabel om dit uh, echt uh, goed te leiden. Ja, goed te leiden. Uh, je hebt nog niet de naam genoemd. Die moet ik eventjes uh, onthouden. Nee. <laughs> had ik weg ja, dat is ik weer wel genoemd. Dat gaat lekker. <laughs> ja. dat gaat lekker. Hey, maar de, de opkomst is, uh, is, is goed. Ja, ik denk het wel. Uh, met name omdat het de eerste keer is. Uh, het, is uh, het is heel erg kort voor, voor de Door avond. de gemeente, Wacht even. Het heel erg kort van tevoren door de gemeente bekendgemaakt. We hebben pas uh, de krant heb ik dan over de Sambesi-krant. Wat toch? die door de, toch iedereen gelezen wordt... heeft pas vorige week een heel klein stukje kunnen plaatsen... omdat we niet meer wisten. Um, ik heb uh, gesproken met een paar mensen... en, en, en het vervolg zal het nog graag gebeuren. En dan uh, wordt hoop, het veel eerder bekendgemaakt... zodat er nog meer mensen kunnen komen. Oké, okay. nou, ik uh, kom naar jullie toe... en dan uh, pakken de we in de pauzes en dergelijke... even een paar een politieke een kopstukken. Oké, okay, tot zo. Ik loop naar de tafel toe en geef mijn stemkaart... en dan hoor ik hardop zeggen... Nicolaas Meijer wonende Tronde, geboren 1 maart 1959. Klopt dat? Ik zeg ja. Er zijn een aantal heel gevat onder u. Dank. Dat was niet de bedoeling. Ook toen werd er niet gezongen. Als u zo doorgaat, dan krijg ik een rood hoofd. Dat vind ik niet zo geweldig. We hebben een... Hmm, ik ben een beetje van wat apropos. Ik dacht, uh, u luistert vast niet zo goed. <laughs> maar het werd echt gezegd en uh, ik mocht. er werd nog bijgezegd, u mag voor de eerste keer stemmen. En ik vond dat geweldig. Ik wilde dat ook. Ik wilde daaraan deelnemen. En kijken, waar gaat dat nou om? En ik ben dat ook blijven doen. Vanuit diezelfde passie, denk ik. En ik heb me eerlijk gezegd toen niet verdiept in het imago van een raadslid. Maar wat ik de laatste tijd hoor. Is dat je op dit moment niet altijd op een verjaardag kunt zeggen. Ik ben raadslid. Want het wordt niet altijd even meer gewaardeerd. Of als ja, bevoorrecht, als bijzonder. Als toch een uh, vooruitgeschoven post in de samenleving gezien. Met dat imago. ...kun je je afvragen, wil je er wat aan doen? En ik denk dat er een prachtige uitdaging ligt... ...voor u als inwoners, maar voor u kandidaten achter mij... ...maar ook in deze zaal. Mensen die bereid zijn, ondanks dit imago... ...hun schouders eronder te zetten... ...om aan deze prachtige gemeente Zandvoort te gaan werken. En ik kan u verzekeren dat ik daar met u... ...met degene die door u inwoners worden gekozen daar alles aan gaat doen de komende vier jaar, om te kijken, kunnen we dat imago misschien een beetje veranderen, zodat u, als u dan op die verjaardag zit en u zegt, ik ben raadslid van deze mooie gemeente, dat uw buurman of buurvrouw zegt, goed van jou, daar heb ik respect en waardering voor. Dat is de uitdaging die ik met u wil aangaan. En ik denk, als wij dat met z'n allen doen, dan gaan we daar ook komen. Want ik heb ook de overtuiging dat u dat ook wilt. En daarmee wil ik deze verkiezingsavond inleiden. En geef ik het woord aan de debatleider, gespreksleider, die u door de avond gaat leiden. Peter Schoenmaker. Burgemeester, bedankt. Het is voor uw verjaardag. Maar ik mag het aanbieden namens uh, eigenlijk deze hele gemeenschap. Uh, en Mijn co-producent, uh, de gemeente Givier, ik kon niet dat zelf doen, dus bij deze. Misschien lang zal die leven. Oh. <lacht> lang zal die leven. Lang zal die leven in de voria. In de Boania. In de Colina. Hoora! Het mooiste cadeau wat een burgemeester kan wensen is een eensluidende raad. <lacht> dus die is binnen. Dames en heren, um, ik kom niet uit Zandvoort, dat heeft ook zijn reden, ook handig. De, geheel belangeloos sta ik uh, tot ieders nederige dienaarschap om deze avond samen met u snel en vlot, maar ook met de nodige diepgang door te komen. Um, even wat korte statistieken. U ziet, we hebben getracht een soort uh, overzicht te krijgen in uh, wat voor bevolkingsgroepen die vertegenwoordigd zijn. Hele gezinnen zijn elkaar gereten door de leeftijds... En ik zag een van de dames echt twijfelen. Oh, moet ik nu mijn leeftijd gaan prijsgeven? <laughs> dus allerlei, allerlei geheimen worden hier al uh, mogelijk blootgelegd. Maar uh, ik zie een behoorlijke opkomst in de babyboomers. Dat is deze groep even een geluid van de babyboomers. Ja. Hier, hun belangen ja. moeten worden vertegenwoordigd. Fantastisch dat u er bent. U gaat mandaat weggeven. Dan hebben we nog een keer een, uh, een flinke tafel. 65 jaar en ouder. Ja, ik zie er wel een paar mensen tussen die, die wel een verdacht gefeestlift erbij zien zitten. <lacht> ben jij 65? <lacht> nee, daarnaast. <lacht> ook, ook. <lacht> Precies, nee, nee, dat komt goed. Ga lekker zitten. Oh, één stoel. Eén stoel. We gaan even de uitbater. We gaan de burgemeester. Gaat persoonlijk voor uw stoel regelen. Alle zetels zijn verder bezet. Ben jij, We uh, kom gelijk bij dit vak terecht. Jullie zijn uh, rond de 25? Ja, ik ben 32. 32? Maar wel, wel jeugd. En 25? 25, hartstikke goed. En daar hebben we het vak met uh, hardwerkende burgers. Noem ik dat? Dat is de leeftijdscategorie... Uh... Oh nee. <lacht> oh hier. <lacht> De grafie had mij gewaarschuwd dat dit discussie zou opleveren. Precies. Ik kom er een stoel bij. Nou, één heel goed teken, um, gastheren. Zo'n goede opkomst. Want je staat toch een beetje voor paal als er maar drie mensen komen vanavond. Dus het wordt serieus genomen. Nee, precies. <lacht> nou, het is moeilijk bekijkt. Kort voor de statistieken. Wie is de oudste deelnemer in deze zaal? Wie is de stamoudste vanavond? Ik ben 53... Wie? Ik weet het, meneer Tonen ook al aardig. Of meneer Simons, u bent ook al aardig op, op, op, op, op, op leeftijd. Ja, de oudste in de zaal. Waar zit hij? Ja, mevrouw Aukema. U, u bent de senior. Mogen we, mogen we vragen hoe jong u bent, hoe oud u bent? 86. 86, dames en heren. Ja. En, en ik, ik hoop dat het antwoord goed doorkomt Wanneer is de avond voor u geslaagd? Wat zegt u? Wanneer is de avond voor u geslaagd? Ja, dat is een naast Leo Hernootje Oké okay. <laughs> En daarmee hey, u, geeft een, u geeft een hele mooie brug want ik heb een beetje gepeild waarop mensen kiezen. U kiest voor Leo, zou ik maar zeggen. Maar niet op grond misschien van zijn inhoud. Maar om hele andere dingen. Oh. <laughs> wat al helemaal. <laughs> precies. Ik vraag bij de bar namelijk aan. Uh, bij mensen die binnenkomen. waar letten jullie zo al op? En niet alleen op inhoud. Maar ook op integriteit. Zijn ze to the point? Uh, wordt er onderscheid gemaakt? Voel ik, voel ik ego of voel ik echt betrokkenheid? En dat zijn allemaal dingen waar u vanavond een keuze op kunt maken. Deze avond heeft een. Sterk beeldvormend karakter. Het is niet de bedoeling om debatten te hebben waarop we het eens gaan worden. Daar hebben jullie vier jaar de tijd voor. En ik hoop eigenlijk veel korter gezien de problemen die vaak uh, er zijn. Dus vanavond is een beeldvormende avond waar veel vragen kunnen worden gesteld. Als er te veel gehakketakt wordt, hoop ik voor u allen het mandaat te krijgen in te grijpen. opdat het bij vragen blijft. Ook al vindt u de antwoorden onbevredigend, ja, dat zal uw stemkeuze bepalen. Wie is de jongste? Omdat ze even de statistieken af te. Ja, ben jij echt de jongste? 25? Nou, jij hier. Ja, ja, ja, ja. Mag ik even voor u langs? Waar ben jij? Ik ben 19. 19 jaar. Ben 19. Ah! Ben je voor je werk hier of voor, uh, voor de inhoud? Voor mijn werk. Ja, dan ga ik even naar hem toe. 19. En wanneer is de avond voor jou geslaagd? Als de kandidaten duidelijke standpunten naar voren brengen. Heb je al een kleur bekend? Welke? Want we hebben allemaal. Dat gaan we nu even zichtbaar maken. Uh, je hebt het gezien hè, blauw voor de VVD, grijs voor, uh, u, u begrijpt het al, oudere partij Zandvoort, rood voor de PvdA. We gaan eens kijken, VVD, blauw, Wie kan hem even omhoog houden? Uh oh We lopen al uit, we lopen al uit. Ik heb er nog twee. Ja, Alsjeblieft. Wilfred, daar gaat hij. We gaan even snel schakelen. Blauw voor de VVD. Wie is allemaal al, heeft al voor de VVD gekozen? Blauw. Even kijken. Eén. Oké. Okay. Wilfred, heb je goed opgelet? Ja. Oké. Okay. Dan gaan we naar de volgende. Dan gaan we naar grijs voor de oudere partij Zandvoort. Hoeveel grijs zit hier? Oudere partij. Oh, ja, ja wie, wie, wie, wie gaat al kiezen voor de oudere partij? Die zitten nog in de ontkenningsfase, hoor ik hier. Ah, er zijn nog... Ik kijk even naar de OPZ. Werk aan de winkel, werk aan de winkel. Ga naar uh, rood, P van de A. P van de A, kijk eens, er zitten er uh, hier en daar wat nesten. Oké, okay. ongeveer evenveel als de VVD, schat ik in. CDA, oranje. Wie heeft al de keur oranje gekozen? Ik zie daar één, twee. Ja, dan krijg je naar zo'n kabinetsbreuk. <laughs> twee oranje, twee CDA's. We gaan naar uh, gemeente en Zandvoort, geel. Er zitten er al drie, er zitten er zitten vier. Kijk, dan hebben we daar een, een hele hoek. Mocht daar geluid vandaan komen, dan weten we wat voor kleur die hebben is dus de oude ja, nee, dat zit een beetje, dat zit op de 65 jaar en ouder. Ja, hoeveel, ja. ik vrees dat de grote opkomst een beetje prettige goed in het eten heeft gegooid. Ja, ja. Dan ga ik naar uh, uh, lichtgroen, groenlinks, groenlinks, lichtgroen, kijk eens, ja kijk eens. Oh, mooi even, tot nu toe hè, voel ik me heel verdeeld, goed hier. En dan gaan we naar uh, donkergroen, dat is D66, een nieuw aan ad het parlement, 1, een, kijk eens. Er zit een, een hele kolonie D66 mensen. Is daar nog iemand? Goeiedag. Gezien? Ze letten erg op achter mij nu. En dan uh, sociaal Zandvoort. Paars. Je hebt een paarse kleur voor de lol. We hebben we dat gedaan. Paars. 1, 2, 3, 4. Oké. Okay. Dank u wel. Met zo'n trui aan. <laughs> Oké. Okay. Ik wacht even tot de uitbater zijn stoelen. En ik kan alleen maar zeggen, fantastisch deze opkomst. En ondertussen kan ik mijn woord, want ik heb me nog niet gericht op de luisteraars. Dit is niet alleen een avond waar u lijfelijk aanwezig bent en ook nog op basis van de geuren uw keuze kunt maken. Maar er wordt ook mee geluisterd. Ja, die, keer, die komt eraan, komt eraan. Ik, maak, maak even, ik praat even de tijd vol. De luisteraars, we hebben ook een live radio uitzending, dames en heren. En we zei, er zijn momenten dat ook de luisteraars middels vragen in kunnen breken. Maar dat vertel ik later meer over. Er is weer rust in de zaal. De belangrijkste vraag. Wie is zwevend de witte kaart? Ah, hé, hey, kijk eens. Zo. Zweeft u? Ik ben voor allemaal. Dat noem ik ook zweven, hoor. Ja, ja. ja ik heb ze gezien. Als ik zo heel snel kijk, dan... Uh, is er werk aan de winkel voor de OPZ. Zie ik een redelijke evenwichtige verdeling voor alle partijen. Klopt dat, als je zo snel kijkt. En een behoorlijk wat zielen te winnen. We gaan gauw naar de eerste ronde, dames en heren. Welkom mevrouw. Dag. Het volgende gaat gebeuren. Ik kan me voorstellen dat je... Uh, ...wat meer te weten wil komen... ...van misschien de raadsleden die je al kent... ...maar er zijn ook een paar nieuwe mensen in het firmament. ...dat is uh, met name... ...wie is helemaal nieuw voor de bevolking van Zandvoort... ...kijk even daar... ...even zwaaien... ...Robert, Robert de Vries, D66... Ze ...kijkt u even goed... ...dat is, is het nieuw gezicht, als het goed is... ...en Virgil, die ben ook nieuw... ...ja, ja, die komt straks helemaal aan de beurt... ...want we gaan namelijk wel op lijstvolle orde. ...twee minuten per persoon de tijd geven... ...en niet meer... ...na twee minuten zijn we genadeloos... en u kunt namelijk zien, ze hebben zelf ook die vragen voor zich liggen. We willen wel even van ze weten, als ze willen, ze moeten niks. Maar we willen wel van ze weten, uiteraard even naam, leeftijd, burgerstaat staat enzovoorts. Maar ook beknapt, even wat werk- en bestuurservaring. Wat wisten we nog niet? Waarom werken de politiek? En uh, waar, is het mee, waar is het meest trots op? Wat is de grootste stommiteit die je hebt uitgehaald? We willen toch altijd leiders met zelfreflectie, graag. Uh, beste eigenschappen graag. En ook de allergie graag. Waar ben je allergisch voor? Want dat kan allemaal bijdragen aan het imago van raad en, en college. Om straks uh, niet een goede voorbeeld aan Den Haag te geven, zeg maar. Um, en, een, en een laatste vraag is natuurlijk best heftig. Als ik er later niet meer ben, wat wil ik dan dat ze over me zeggen? Het Wilfred-tatus-plantsoen hebben we al bedacht. Heb ik bedacht. <lacht> Je mag zo beginnen. Dan komt hij aan. Ze krijgen twee minuten. Als de klok nu scherp staat. Ik ga ook met een stopwatch uh, meedoen. Kom, staat de klok scherp? Dan geef ik Wilfred de twee minuten om op deze vragen beknopt antwoord te geven. De tijd loopt nu. Ja, ik weet niet of hij het doet. Ja. Kunt, nee. Hij doet het. Extra tijd. Komt hij op. Nog seconden erbij. Oké, okay, het begint al een beetje met sabotage, maar daar zal ik me wel weer doorheen slaan. Dit is uh, ja, een beetje tegenwind in de politiek, heb je altijd. Mijn uh, naam is Wilfred Tatis, ik ben 65 jaar. Ik uh, ben ongehuwd, heb geen kinderen, wel een aantal uh, peetkinderen. En daar ben ik bijzonder trots op in de leeftijd van 5 en 3 jaar. Ik ben zelf, zoals ik zei, niet getrouwd, maar ik ben vaak getuige geweest bij huwelijken. En dat uh, stimuleerde mij echt niet om uh, die stap zelf te wagen... Er hebben er twee van de 18 stand gehouden, dus u begrijpt wel waarom. Uh, mijn werkervaring is uh, met name op het uh, terrein van het ondernemerschap en uh, ja, uh, nu ook sinds vier jaar uh, in de politiek. Uh, de bestuurservaring die ik heb in de politiek is uh, dat ik in 1982 acht jaar voorzitter geweest ben van de lokale VVD, van 90 tot 94, fractievoorzitter in de gemeenteraad. Daarna acht jaar niet in de politiek en vervolgens weer twee jaar gemeenteraad en nu vier jaar uh, wethouder. Dus ik heb uh, eigenlijk alles doorlopen wat er maar te doorlopen valt in de lokale politiek. En uh, dat, is, uh, dat is gewoon wel prettig omdat je dan absoluut wel uh, weet wat er te koop is. Uh, ja, ik, ik, ik heb altijd een beetje moeite met uh, ja, het maatschappelijk belang daarbij. Want dat is natuurlijk datgene waarin het voor doet. En uh, dat is ook hetgene waarvoor je in de politiek gaat. Ik ben al heel erg jong geïnteresseerd geweest in de politiek. Heb, uh, in de jaren, uh, begin jaren 50, dat kan je zeggen als je 65 bent, heb ik al diverse campagnes meegemaakt. Uh, samen met uh, Pieter Jouwstra hebben we een bolderkar door uh, Zandvoort getrokken. We zijn, hebben als sandwichman gelopen voor een VVD die toen nog bestond uit één zetel. Dus ik heb gezien hoe de VVD opgebouwd werd van 1 zetel tot maximaal 8 zetel. Dat gaat snel. Applaus voor Wilfred, die heeft hier toch de aftrap genomen. Het ja. is nog lang geen werelddraai door snelheid. Wilfred, bedankt. En mist iemand nog een essentiële vraag? Zijn grootste stommiteit. Hebben we die eruit gekregen? Zullen we dat nog even vragen? Vraag ik gewoon even. Oh, uh, nou ja, dat uh, hangt af van deze avond, denk ik, uh, voorzitter. Die, die hebben we binnen. Uh, we gaan gauw door naar de PvdA, op volgorde. O, nee, O, neem me niet kwalijk. Ik wil even mijn lijstje er weer bij halen. Karel Simons, ook een van de senioren van deze avond. Hoe lang zit u al in de politiek? Inmiddels acht jaar. Acht jaar. Oké, okay, u bent er klaar voor? Ik ga u de microfoon geven. De klok klaar? De klok loopt alsjeblieft. Dank u wel. Dames en heren, mijn naam is Karel Simons. Ik ben inmiddels vorig jaar 70 geworden, dus ik stam van het jaar 1939. En uh, ik heb twee kinderen, een zoon en een dochter, die inmiddels uh, gelukkig getrouwd zijn. En allebei twee kinderen hebben, dus ik heb inmiddels vier kleinkinderen. En dat is heerlijk om mee om te gaan. Dat kan ik u wel zeggen. Degenen die uh, onder u die dit ook hebben, die kunnen dat ongetwijfeld uh, beamen. Mijn werkervaring, ja, dan hebben we het over marketing. Ik heb altijd in marketing en verkoop en dat soort dingen gewerkt. En die overgang naar de politiek die was heel groot. Want als je uit het bedrijfsleven de politiek inkomt, ja, dan moet je ten eerste aan het trage tempo wenden. He, eer dat er besluitvorming is, eer dat er echt iets gebeurt. Nou, dat was mijn grootste wennen eigenlijk aan de, aan de politiek. Uh, ik heb de politiek toch wel gekozen toen ik gepensioneerd was. Toen dacht ik ja. Na dat bedrijf ben ik toch nog wel actief blijven. En die activiteit, activiteit heb ik toen gezocht in het politieke werk. En ik moet eerlijk zeggen, het is heel dankbaar werk. In een artikeltje van Gertone, daar heeft hij gezegd, als wethouder zijnde: het is fantastisch werk. Hè? Ik ben er heel blij mee, dat kan ik beamen als raadslid. Het is heel goed om te kunnen zorgen voor je dorp en voor uw belangen. Nou, dan eens even kijken. Trots, uh, waar ben je trots op wat je in je leven gepre gepresteerd hebt? Dat is altijd moeilijk kiezen natuurlijk. Uh, ik denk een goede basis geven voor je kinderen. Laat ik het even in het persoonlijke vlak uh, kiezen. Ik denk dat dat een van de dingen is waar je trots op bent. Dat je kinderen goed terechtkomen. En uh, hun, hun weg vinden. Uh, beste eigenschap. Uh, denk mensen uit laten praten. Ik luister graag. En... Dan noteer ik dingen of op papier of in gedachten. En dan ga ik daarop in. Dan probeer ik dat iets te doen. Applaus voor Karl. U, u sloeg die vraag over stabiliteit over. Was dat, was dat opzettelijk of per ongeluk? Ik kan niet kiezen. Is dat dan, wat is u, wat is u, wat is, Heeft u een ervaring die van u zegt. Ik denk dat iedereen wel eens ervaring heeft dat ze zeggen, nou dat was minder gelukkig. Maar ik kan niet kiezen welke ik zou moeten noemen. Ik heb geen idee. Oké, okay. we nemen genoegen mee. We gaan naar de PvdA. En ik vraag uh, wederom of de klok scherp staat, Cor. En weet je trouwens ook al of die microfoon het straks doet? Oh. Er zitten geen knopjes op, dus... Uh... Goed, ik laat het even aan jou, want die hebben we straks wel nodig. Plok scherp. Oké, okay. dan gaan we naar de P van de A. Waar, waar staat die? Oh daar hoor, oh, meneer Gertonen. Al 30 jaar in de, in de, in de, in de politiek? Uh, nou, vanaf 1974. Uh, dus wat dat betreft, al een hele tijd. Ik, uh, ik ben 62, getrouwd. Uh, heb inmiddels uh, een dochter en ik heb inmiddels ook een kleinzoon. En dat is een van de leukste dingen die je maar kan bedenken. Werkervaringen hebben we op allerlei gebied, ik uh, ben begonnen als uh, bibliothecaris, ben nog een tijdje hier directeur van de bibliotheek hier in de Zandvoort geweest, toen ben ik een horeca bedrijf begonnen op het strand, Take 5, en uh, tussen al die bedrijven door heb ik van alles en nog wat gedaan wat betreft bestuurservaring, ik ben vier jaar uh, afdelingsvoorzitter geweest van de PvdA, ik ben twee keer acht jaar, met een tussenpoze van acht jaar, fractievoorzitter geweest van de Partij van de Arbeid en nu vier jaar wethouder, en dat is inderdaad verschrikkelijk leuk waarom. Uh, Verder ben ik voorzitter geweest van de voetbalclub, van de strandwachtsvereniging, 13 jaar voorzitter van Jazz Behind the Beach geweest. Ik heb in het VVV-bestuur gezeten, in het ondernemersplatformbestuur. En nog zo links en rechts wel wat dingen. En ik zit in de politiek omdat ik vind dat we met z'n allen, en dat doe je dan door gekozen te worden als raad en college, het dorp moeten besturen. Daar moet het een ander voor gebeuren. En ik vind dat leuk om te doen. En ja, als niemand het doet, dan wordt het niet bestuurd. Dus ik heb me daar heel graag voor beschikbaar gesteld. Het maatschappelijk belang daarvan is evident. Er moet een heel veel gebeuren. Dus daar moeten mensen voor zijn die die kar gaan trekken. Waar ik het meest trots op ben, dat zou ik niet weten. Uh, mijn grootste stommiteit is misschien wel dat ik geboren ben. Uh, mijn, beste eigenschap, uh, mijn beste eigenschap is dat ik uh, van mijn hart geen moordkouw maak. En mijn valkuil is dat ik van mijn hart geen moordkuil maak. Uh, ik ben allergisch voor... Uh, Mensen die uh, niet de waarheid vertellen. En als ik later niet meer, uh, er niet meer ben, dan wil ik het wat men het volgende overzicht. Zo, die is dood. Hier ja. spreekt, spreekt ook de ervaring. Dank je, duidelijk. Normaal is je nooit zo snel. moet <laughs> gelijk een training is dit, hè? We gaan gauw door uh, naar de... Even kijken naar het CDA. Naar Gijs de Rode. Ga ik die kant op? Ja. Gijs. Even kijken. Hoe lang zit je al in de politiek? Uh, vier jaar. Vier jaar. Oké. Okay, dat is uh, genoeg om ingewerkt te zijn. M of mogen we, gaan we nu blijken? Of weer herblijken. Is de klok klaar, Cor? Oké. Okay, en hij loopt. Oké. Okay, um, ik ben uh, Gijs de Rode. Ik ben 25 jaar. Dus na... ...met alle respect wat oudere kandidaten die we net gehad hebben... ...ben ik het Jonkje die nog, nu mag wat vertellen. Um, ik ben docent aardrijkskunde op het Echters Lyceum. Um, ik ben net terug van uh, een, een werkweek met uh, wat leerlingen naar de Alpen... ...en toen zat ik te denken, hoe zal deze avond nou een beetje gaan in de, uh, in de Zwitserse Alpen. Er is ze, Gijs, wat moet je daar allemaal doen? En, en, moet je je dan vertellen waarvoor je bent en waarvoor ben je dan? Nou, ik ben voor het CDA, zeg ik dan. En dan zeggen ze, dat kan toch allemaal niet... Ja, dat echt, ik ben voor het CDA en ik ben er ook gewoon trots op dat ik daarvoor ook lijsttrekker ben. Um, dat is het belang ook voor de leerlingen, vind ik belangrijk. En dan kijk ik toch even om een team te vormen en om te kijken van wat kan ik ze nou bijbrengen. En dat hoop ik ook om, om een beetje mijzelf, mezelf een bijdrage te geven aan Zandvoort. Dat vind ik dus mijn inzet, de verjonging, vind ik erg belangrijk hier in Zandvoort. En ik ben ook blij dat het CDA gekozen heeft voor mij op nummer 1 te zetten als lijsttrekker. Um, waar ben ik het meest trots op? Ja, het meest trots was ik het op het moment dat ik eigenlijk mijn diploma haalde en dat ik uh, als docent. En dat ik denk van, hey, ik heb toch op dit moment wat bereikt en ik kan de, de jeugd wat brengen. Um, Stom tijd, ik ben overmoedig. Soms moet ik weten wanneer ik mijn mond moet houden. Dat doe ik soms niet en dan ga ik te lang door. Uh, dat is een stomme tijd. Maar dan ben ik wel eerlijk en dan zeg ik wel ook wat ik uh, denk. Um, mijn allergie is, uh, ik krijg ja, van liegen, vind ik niet uh, prettig. En wat wil je als ik dood ben, wat willen ze dan over me zeggen? Ja, daar wil ik eigenlijk nog helemaal niet over nadenken. Dat is nog, volgens mij nog heel lang weg. Ja, het kan ook zo morgen afgelopen zijn. Maar ik ga er niet van uit en uh, ik hoop het ook niet. En ik weet het ook niet, dat zien, zien ze daarna. Maar wel dat, uh, wat ze erover maar gaan vinden. En uh, ja, ik weet het allemaal niet. Ik vind het allemaal wel prima. Volgens mij heb ik ze alle elf uh, gehad of niet? En we hebben de tijd hard nodig vanavond, dus ik ga, als de wie er weer gaat, naar uh, de naar gemeentebelangen Zandvoort, naar uh, Michel Demmers. Ja, dank u wel, goedenavond. Mijn naam is Michel Demmers, geboren in 1953 in Zandvoort aan de Zee. Uh, ik heb een leuke vriendin in Den Haag, die is uh, psychiatrisch verpleegkundige, dus daar heb ik wel steun aan. Ik heb geen kinderen en ben niet getrouwd. Um, mijn werkervaring uh, ligt op het gebied van uh, uh, gasvrijheid. Um, ik ben uh, eigenaar geweest van een restaurant en um, de werkervaring ligt verder adviseur zijnde in duurzaam kustbeleid in het Zwarte Zeegebied namens de Hoogheimraadschap van Rijnland. Ik ben vier jaar raadslid geweest, ik ben uh, vier jaar wethouder geweest. En... Um, voor de rest heb ik heel veel dingen aangepakt. Zoals daar zijn, lid van het VVV-bestuur, regionale VVV-bestuur, lid van de Kamer van, van Koophandel. Uh, en uh, vanuit die optiek voel ik me dus maats maatschappelijk betrokken. Ik ben ook hoofdredacteur geweest van de studentenblad. En het is dus niet zozeer dat ik uh, zomaar de politiek ingerold ben. Dat is eigenlijk een proces geweest van begin af aan. Ik bril even af. Uh, ik ben in de politiek, heb ik net gezegd. Het maatschappelijk belang is, uh, vind ik, eigenlijk evenwichtige belangenafweging. Dat betekent dat allerlei groepen van de samenleving, die mensen die actief zijn, ouder, jonger zijn of minder actief, dat die belangen van die mensen worden afgewogen. Dat we wetsgetrouw zijn, transparant en duidelijk. En niet met een uh, dubbele agenda aankomen. En dat is mijn uh, hobby, uh, dat is ook mijn streven, die evenwichtige belangenafweging ook vorm te geven en goed te kunnen beargumenteren het meest trots ben ik op uh, het feit dat ik een, uh, een jongensdroom uh, heb waargemaakt, ik wou een eigen restaurant hebben dat is gebeurd en de grootste stommiteit ja. mijn grootste stommiteit is uh, dat ik soms mensen op hun woord geloof en dat, is, dat werkt niet altijd werkt niet altijd Dankjewel, Dankjewel, Michel Demmers, gemeente Belangen-Zandvoort. We gaan naar uh, GroenLinks, een nieuw gezicht, Virgil Bawitz. En we vragen weer aan de, aan de regie of de klok nu loopt. Nou, dan uh, begin ik maar heel onbescheiden met uh, mijn beste eigenschap. En dat is, uh, denk ik dan, uh, prioriteiten stellen. Dus ik beantwoord gewoon een aantal vragen, waarvan ik denk, nou, dat is interessant voor u om te weten en relevant... Um, naam Virgil Davids, ik sta hier voor GroenLinks Ik ben 40 jaar Ik heb uh, twee kinderen, twee dochters Ik ben dol op ze uh, Er staat hier soort kinderen, nou leuke kinderen Oh nee, soort, nee, dat is iets anders Mijn werkervaring is op het gebied van communicatie En mijn bestuurservaring is op het gebied van onderwijs En integratie En uh, ondernemen Onder andere voor de ondernemersvereniging Zandvoort Ik zit in de politiek Omdat ik denk dat ik Ja, ik zou graag uh, Zandvoort gewoon een beetje beter maken ...dan het is. en uh, Dat is eigenlijk heel simpel mijn uh, reden. En het maatschappelijk belang wordt hier dan gezegd... ...nou daar heb ik, ja, heb ik me iets van opgeschreven. Want um, in, in de afgelopen tien jaar heb ik het gevoel dat ik hier dan woon... ...dat de politiek zich steeds meer uit elkaar is gaan bewegen. En soms zelfs met, een, uh, met behoorlijke conflicten. Um, dus dacht ik, ik begin gewoon bij mezelf. Dus ik wil eigenlijk als GroenLinks mijn uiterste best doen om wat verbinding te brengen met anderen. Ik wil verder kijken dan mijn eigen groep, eh, door niet te kijken naar de verschillen, maar door te zoeken naar de zaken die ons verbinden. Dus, ja, dames en heren, dat ben ik, ik ben Virgil Baberts. Dank je, hartstikke goed. We vliegen gelijk door naar D66, Robert de Vries. Dan gaan we blijven we in deze hoek. En we vragen hem nog wederom of de klok nu loopt. Goedenavond, ik ben Robert de Vries. Um, wat voor een ervaring heb ik? Ik heb jarenlang in het onderwijsmanagement gezeten. Uiteindelijk lid van het college van bestuur van een hogeschool geworden. Daarna ben ik een eigen bedrijf begonnen en ben nu accountant, en fiscalist in een accountskantoor. Um, ik heb, en daar wilde ik eigenlijk mee beginnen, uh, ik heb vier kinderen, uh, drie zonen en een dochter, en mijn jongste is twaalf en woont bij mij. Dat is ook het allerbelangrijkste in mijn leven. Um, hij zit op het Hagenveld College, ik ga dat maar even zeggen, want ik ben heel trots op hem. Uh, wat betreft mijn bestuurservaring, ik ben uh, schoolbestuurder van het openbaar uh, onderwijs in Amsterdam. Dat is een hele verantwoordelijke en moeilijke klus. Uh, en ik ben ook uh, sportbestuurder, zoals het zo mooi heet. Ik, uh, uh, ik ben onder andere lid van de NUCNSF. nsf Nou, die organisatie hebt u de afgelopen week heel veel op televisie gezien. Nou, daar heb ik wat mee te maken. Uh, ik ben uh, onder andere voorzitter van de NWWB. Uh, en uh, ook ben ik meester van de KNKF. Nou, als mensen daar nou iets over willen weten, vertel ik dat een andere keer wel. Uh, waarom ben ik er politiek in gegaan? Nou, ik vind het belangrijk. Ik heb enige kennis en ervaring. Die wil ik inbrengen. En ik wil eigenlijk ook een beetje zorgen dat uh, de, onze woonomgeving, onze mooie zandvoort, dat die schoon en veilig is. Dat, schijnt ook het, uh, dat, dat vind ik heel belangrijk. En ik denk dat heel veel mensen dat vinden. Um, Waar ben ik het meest trots op? Nou, ik hoop dat ik het meest trots kan zijn omdat ik een goede vader ben geweest. Uh, mijn, uh, dus even kijken, mijn grootste stommiteit is geweest dat ik drie jaar in China heb gezeten. En dat mijn zoon drie jaar ouder was. En toen eigenlijk dacht van, nou dat is dus die man die altijd dat vlees komt snijden op zondag. En uh, dat, we, dat heb ik dus ook, uh, toen ik dat gemerkt ben ik ook weer naar Nederland gekomen. Ben. En last but not least, Willem Paap van Sociaal Zandvoort. En ik vraag wederom, arbitrage, de klok loopt nu. Goedenavond allemaal. Mijn naam is uh, Willem Otto Paap. Leeftijd geboren 1957 in Haarlem. Het ja, kan wel eens gebeuren dat je in het ziekenhuis uh, moet bevallen. althans dat ik niet mijn moeder. Uh, Werkersvaring op het gebied van uh, magazijnbeheerder over meerdere uh, magazijns uh, bij Fokker bestuurservaring op het gebied van uh, voorzitter Sociaal Zandvoort in de politiek omdat ik iets wil veranderen voor u als inwoner van Zandvoort het meest trots daar ben ik het meest trots op dat is dat ik uh, twee jaar geleden uh, Sociaal Zandvoort heeft uh, opgericht met uh, Kees Visser en Henkeur. mijn beste eigenschap is goed luisteren naar u als inwoners mijn volkuil is dat weet ik eigenlijk niet dat laat ik liefst aan u over Hoor wel wat ik goed doe of niet goed doe. Ik ben allergisch. Voor leugenachtig gedrag. Als ik er later niet meer ben. Hoop ik dat ze zeggen. Kijk die heb een goede opvolger. Dank u wel. Willem dank. We gaan uh, wat meer de inhoud in. Naar deze ronde. En als u nog ontbrekende antwoorden hebt. We hebben altijd nog pauzemomenten en een nazit. We streven ernaar rond tien uur kunnen afsluiten, dat zal 3 over 10 zijn als ik even de, de stoelendans meereken, dan kunnen we nog lekker even nazitten, ik heb, moet wel melden dat de consumpties voor eigen rekening zijn de grote bezuiniging is begonnen ik weet niet wie dat bedacht heeft kijk, kijk even naar de maar ik ben blij dat niemand heeft gezegd, geef een rondje als er middel 10 man komt weet je wel precies, hij is jarig, ja oké okay. Uh, en rond negen uur dan is er even een, uh, een break uh, voor, ik noem het maar even een toiletpauze. Want als we allemaal naar de bar stormen en allemaal wat willen bestellen, redden we dan nooit in een kwartier. Dus ik hoop op uw medewerking om, die, om dat kwartier lopend te, ook wel te beperken. Of wat in ieder geval zoveel meewerken dat we daar een kwartier kwart over negen starten. Tot die tijd, zeer interactief. We gaan nu van laag naar hoog, of hoe zeg je dat nou netjes, van, uh, van, uh, van grootst naar klein, van klein naar grootst. En um, daarbij geldt de volgende stelling. We willen weten wat, wat de partij die u vertegenwoordigt... ...de komende vier jaar specifiek wil bereiken. Of anders wil doen op welk terrein. Hoe onderscheid je je dus van de anderen? Dan wel, wat is je speerpunt? Noem er eens één. Of meerdere. Daarvoor krijgen ze ook wederom twee minuten spreektijd. Liever korter is ik altijd, maar max twee minuten. We hebben de klok dus weer nodig. En vervolgens hebben we drie volle minuten... ...dan duik ik de zaal in, dan kunt u lastige vragen stellen... ...of goede vragen stellen, u stelt de vragen. En de antwoorden moet je meedoen. We gaan niet in discussie, dat kan in de raad. U dient uw keuze te maken op wat u vanavond hoort. En natuurlijk geven we ook de gelegenheid aan de collega's om vragen te stellen. En zelfs, nu komt het, de mensen aan de radio kunnen ook meedoen. Want die vragen kunnen we altijd achterlaten, ook aan de betreffende raadsleden. Dan weten we wat er nog meer leeft dan hier. En um, dan ga ik nu een oproep doen aan de luisteraars... Je kunt naar Gebouwde Krocht bellen. Um, vanaf nu, als dat straks inhoudelijk begint. Uh, het nummer is 5715705. Dus 5715705. U mag niet stiekem met uw eigen mobiele telefoon in de zaal gaan zitten bellen. <laughs> ik zie al mensen, denken, ik, heb, ik maak dubbele kans. Er er ook sms. <laughs> Wat zeg je? SMS, SMS ook niet, nee. U, u stelt gewoon, dan wordt u keurig door een maillon, uh, te woord gestaan. En de vraag komt hier op het tableau terecht. En we hopen dat we hem kunnen stellen. En anders geven we hem altijd mee. Dus het is nooit voor niks. Dus zie FM luisteraars, pak de pen, oor tegen de speaker aan. We beginnen met uh, de laatste spreker, Willem Paap. En die krijgt zijn twee minuten om in te leiden. Maar hij ze gaat onderscheiden. En na die twee minuten, liefst korter, gaan we vragen uit de zaal krijgen nogmaals. Ik ga even kijken nu of deze microfoon het doet. Want anders kom ik in de problemen. Hij moet even hieromheen, omheen, ja. Dank u wel, techniek. Bijna geen techniek meer. Kijk, want dan kan ik tenminste vliegende kiep zijn uh, straks, uh, Willem. De tijd loopt. Ja, ga nu gang. Ja, waar staat uh, Sociaal Zandvoort uh, voor? Ons grootste speerpunt is inwoners eerst. Het wordt eens een keer tijd dat we als inwoner weer betrokken gaan raken bij de politiek. Het heeft lang genoeg geduurd dat het toerisme voorgaat. Het is constant maar toerist, toerist, toerist. Wij gaan voor u, wij roepen inwoner, inwoner, inwoner. Waarom gaan we dat doen? Wij hebben het gevoel, de laatste vier tot acht jaar, dat heel vaak de inwoners wordt vergeten. Er wordt niet echt naar ze geluisterd. Er wordt niet overleg met de inwoners bij veranderingen in uw wijk. Van tevoren wordt er een plan opgesteld... Hooguit komen ze even af en toe eens uh, om de hoek kijken bij u in de wijk. Maar dan staat, staat zo'n plan al meestal vast. U heeft geen invloed er meer op. En dat willen we bereiken. En daar gaan we voor. We gaan ook voor het parkeren. Het is heel belangrijk dat, dat u als inwoner het belang heeft voor uw eigen straat. Dat u daar uw auto kwijt kan. En niet honderden meters verder. U bent het belang van Zondvoort. Wij hebben het van u nodig. Ook van de toerist. Maar wij gaan echt ook voor de inwoners van Zondvoort. Ik weet niet hoe lang ik nog heb. Nou, want dat was eigenlijk mijn. Uh, statement. We gaan gelijk uh, reacties vragen. Of althans, we gaan vragen. Vragen vragen aan Willem. Ja, ik kom gelijk naar u toe. En als u een klein beetje naar mij toe wilt buigen. Ik zet even de ding op scherp. Ja, goeiedag. Ik ben een zwevende kiezer. Anders wat anderen denken, maar ik ben toch zwevend. Uh, ik word een beetje moe van dat gezeur over toerisme en inwoner. Kijk. We zijn gewoon met z'n allen, zitten we in Zandvoort, we hebben toerisme nodig, we zijn aan de kust. En beste Willem, als jij al die zaken wil betalen voor je inwoners, heb je toeristenbelasting nodig. Dus ik wil vragen aan Willem hoe hij het komende tekort, ook met de parkeergarage, gaat betalen zonder toeristenbelasting. Dank Willem, ga je gaan. Ja, dank u wel. Laten. Ik heb net gezegd, wij gaan eerst voor de inwoners. En dan voel ik toerist. Tuurlijk is toerist uh, belangrijk voor Zandvoort. Dat, dat hoor je mij ook helemaal niet zeggen. Dat die niet belangrijk is. Maar voor ons is de inwoner belangrijk. Toeristen, toeristenbelasting. Tuurlijk is dat heel belangrijk voor de gemeente Zandvoort. He, dat, dat scheelt echt miljoenen. Als je dat niet meer zou hebben. En wat u zegt over het parkeren. Nou, dan moeten we maar de, de, de toeristenbelasting ook maar nog eens een keer weer 10 eurocent omhoog gooien. Want de burger hoeft niet alles te betalen. Oké. Okay, heb je antwoord op je vraag? Nou ja, belastingverhoging is natuurlijk geen antwoord. Dankjewel. wel. nog een uh, vraag, hè, neem ik aan. vraag, hou maar vast hoor. Ik geef hem niet weg. Nee, nee ik zal hem niet vasthouden. Uh, meneer Pape, ik had, uh, ik had de volgende vraag. U uh, zegt eigenlijk, ja, inwoners voor. Dat is uh, een heel mooi streven. Ik vraag me alleen af, uh, als je het hebt over de inbreng van uh, bewoners in Zandvoort... ...op uh, de politieke beslissingen, wat dat te maken heeft met toerisme. Nee, dat heb, ik heb helemaal niet... Ik, ik zeg alleen, natuurlijk is het toerisme belangrijk... Maar wij gaan wat meer inzetten op de bewoners. Over de inwoners van Zondvoort. Dus het houdt in dat straks het nieuwe college... ...maar eens de wijk in moet gaan. Om eens te kijken, wat speelt er nou in zo'n wijk? Wat hebben die mensen nodig? Dat is belangrijk. En, en, niet, en ik heb helemaal niks tegen toerisme. Oké. Okay. Is belangrijk. Nog de laatste prangende vraag uit de zaal. En dan ga ik naar de collega's. Geen prangende vraag. Mooi, dan ga ik naar de collega's. Wie wil... Uw collega, wie wil Willem nog een vraag stellen? <laughs> ja, wie is, het, wie is het helemaal met hem eens? Wie zou wel een coalitie met hem willen aangaan? Geef eens een reactie. Oké. Okay. <laughs> nee, ik, ik, wat ik aan Willem zou willen vragen is het volgende. Uh, GroenLinks is laatst in Zandvoort Noord geweest. Uh, wij hebben gedrag daar een beetje te weten te komen wat er uh, speelt. Dat willen wij gaan voortzetten... Uh, en het liefst doen we dat natuurlijk niet alleen. Uh, het liefst doen we dat samen. En, en zou je daarvoor openstaan of zou je eigenlijk het liefst alleen voor eigen parochie preken? Nee, tuurlijk, alles moet je samen gaan doen. En dat is ook als gemeente met inwoners. We moeten het eens een keer samen doen. En dat moet eens een keer geleerd worden. Samen doen. Nog een vraag. Willem, maar hoe zie je dat dan met de ondernemers, dat samen doen? Als je samen wil met inwoners eerst en komt het ondernemer op de tweede plaats. Maar je wil wel samen met ze gaan werken. Dus dan is ja, dat ook een... Is toch, gaat toch tegenstrijdig? Is nee, dat tuurlijk, toch? Want een niet. ondernemer is ook een inwoner dus... Natuurlijk, nee, in, in, ondernemers zijn ook belangrijk Ook dat, dat heb je mij niet horen zeggen, dat die niet belangrijk zijn Alleen ja, maar... wij, wij gaan eerst voor de inwoners Dan ondernemers, toerisme eerst voor Maar je maakt wel een, een ranking Dus dan is één de inwoner ja, nou, ja, van de inwoner moet je zeggen Zijn er geen inwoners in zonvoet heb je ook geen toerisme in zonvoet. Belangen van de inwoners, prevaleren nog een Wilt u nog een reactie geven, een vraag? Ik vind het wel sympathiek klinken, moet ik zeggen. Ik ben ook inwoner, dus... Uh... Oh, een reactie. Willem, dat was ook in je tijd. Hartstikke goed. Um, we gaan naar... Uh, even kijken. We klimmen naar D66. En uh, we zorgen wel dat je de microfoon krijgt. Ah, ah, ah. Dankjewel. Dankjewel uh, voor de samenwerking alvast. <laughs> Alsjeblieft. Het moet niet meer worden, hoor. niet meer partijen. Want dan zou je je rot. Je schouwt je helemaal aan de blommers vanavond. <laughs> Even kijken hoor. Uh, de klok loopt ook achter. Ga je gang. Oké. Okay. Um, ja, D66. Ik heb, uh, vanmiddag uh, was ik wat aan het folderen. En toen liep ik in Bentveld. En uh, daar kwam ik mensen tegen. En daar raakten wij in gesprek uh, met die mensen. En wat mij zo opviel was dat mensen, we kunnen over hele prachtige en mooie dingen praten, maar uiteindelijk gaat het bij mensen toch om hoe schoon is het bij mij in de, in de buurt en hoe veilig is het. Dat zijn toch blijkbaar de dingen die de mensen echt aanspreken. Dus middenboulevard, allemaal prachtig. Maar ik heb in ieder geval gemerkt dat als je zo'n wijk ingaat, Bentveld, daar woon ik vlakbij, hè, dat, uh, dat mensen zeggen van ja, maar uh, wat kun je doen aan mijn woonomgeving? Oké, okay, dat wilde ik gewoon even kwijt vandaag. Uh, dat is toch een ervaring dat zegt van... nou, je kunt een heleboel met elkaar praten. Maar dat, dat viel mij op. En daar, daar willen wij wat aan doen. Hè, dat mensen weer uh, Zandvoort zien als dat mooie plekje op de wereld. Nou, verder natuurlijk bekend D66. Wij willen toch wat anders gaan doen in de Zandvoortse politiek. En we willen bepaalde bestaande verhoudingen doorbreken... doorbreken. We vinden toch ook, en in die zin, maar dat zal iedereen vanavond zeggen. Uh, alleen, ja, wij zijn er tien jaar niet geweest. Uh, maar uh, ja, toch, wij vinden het belangrijk dat de inwoner gehoord wordt. Dat is natuurlijk een van de kroonjuwelen altijd van D66 geweest. Uh, Inspraak van de mensen. Niet als de verkiezingen zijn geweest zeggen van, well, that's it. Nee, maar uh, permanent in gesprek blijven ook daarna. Nou, dat is iets wat wij toch wel uh, heel erg belangrijk vinden. Um, Daarbij, en uh, mijn overbuurvrouw, ik heb het al eens eerder gemeld, uh, de bekende en beroemde Turkse cabarettière, die heeft in de Volkskrant geschreven dat uh, de grap van uh, D66 of het mooie is dat wij lef, moed en fatsoen hebben. Wat een timing: uh, lef, moed en fatsoen, schoon en veilig, tegen de stem zeker op Willem vanuit de uh, gemeente, uh, vanuit de belangen voor de bevolking, vragen. Daar. Komt u wel bij je? Hier heb ik een Meneer de Vries wil bestaande verhoudingen verbreken. Welke? Verbreken, herstellen. Dat is welke, welke dan? Nou, de, dat mensen met elkaar spreken. Hè, dat, uh, dat er over wezenlijke zaken in de gemeenteraad gesproken worden. Dat we ons niet zeg maar, met details bezig gaan houden. Maar dat we toch de grote lijnen in de gaten proberen te houden. En dus niet praten over moet die deur groen of geel zijn. Eh, maar dat we gaan vragen van wat is het beste voor standvoort? Oké. Okay. Tevreden over het antwoord. Ik, ik duik over de fotograaf heen. En uw vraag. Ja, mijn vraag is: uh, D66 heeft wel voorgestaan voor het referendum. Uh, is D66 voor plan dit ook op gemeenteniveau uh, niveau in te voeren? Hoe is uw standpunt daarover? Dat bestaat al is het antwoord. Door het wordt alleen. Het is volgens mij één of twee keer gebruikt uh, in het verleden. Uh, maar het is ooit jaren geleden uh, is, uh, is het uh, verschijnsel of zeg maar het, de mogelijkheid van een referendum uh, te houden, is uh, officieel in de, zeg maar, de regelgeving opgenomen. En wij zullen daar zeker gebruik van maken. Oké. Okay. Antwoord op de vraag? Vragen. Hmm. Helder verhaal. Schoon en veilig? Ja. Ik kom bijna bij u, als ik het heel even achter u langs mag. Ik heb een uh, flyer van u gelezen. Er stond iets in over alternatieve energie. En dat viel mij op, omdat ik dat niet zo uh, uitgesproken bij de andere partijen tegenkwam. Kunt u daar iets meer over zeggen? Ja, graag zelfs, maar dan, dan, dan heb ik wel iets langer nodig, dan, dan, dan, dan, dan zeg maar, daar kan ik de hele avond over bezig zijn. Als u bij mij langs rijdt, dan ziet u dat mijn dak helemaal vol zit met allemaal zonnepanelen. Hè, en, en dus, Ik ben daar zelf een hele grote voorstander van en ik zou ook willen dat in Zandvoort de mogelijkheden daartoe verruimd worden. Hè, dat er subsidies komen, dat, men, hè, dat wij een groene stroom gaan opwekken zelf hè, en dat ook de vergunningenstelsel hè, verruimd wordt om dat soort zaken mogelijk Antwoord op de vraag? Ga naar, ga naar de ik, collega's. Ik, ik was nog lang niet klaar, maar goed, ah, dit is het antwoord. U, mag nog, u, heeft nog, u kunt rustig uw antwoord afmaken hoor, als u nog meer wilt vertellen. Nee, want ik wilde nog wat over Green Race kwijt, maar goed, dat doe ik dan een ander keertje. Misschien krijgt u er wel een vraag over. Ja, een vraag van Wilfred. Ja, even een opmerking over uh, groene energie. En uh, het, het blijkt dus ook inderdaad wel dat D66 tien jaar lang niet meegedaan heeft. Want in Zandvoort gebeurt toch het een en het ander wel op groene energie, op het gebied van groene energie. Uh, zo komen er op de daken van zowel de remise als op het, van het raadhuis uh, zonnepanelen, om een voorbeeld te noemen. Er komen er een paar windmolens bij. Uh, ook op het strand uh, zijn we met de Green Keep bezig. Uh, dus er gebeurt echt het een en het ander op dat gebied. en uh, uh, de, komende, de komende vier jaar, nou WKO is uh, ook zeer interessant. Dat is warmte-koude opslag in het louis carré. Uh, nou dat is niet mis, dat is een reductie van 20% op de CO2-uitstoot. Nou uh, dit zijn uh, voor een dorp behoorlijk aanzienlijke zaken die op de rit staan en ook uitgevoerd zullen worden. Het is geen vraag wel informatief, maar de, de vraag... vraag zou kunnen zijn: wist u dit? Dat wist ik. Uh, als ik. Ik kan u ook vertellen dat ik, met wat ik nu inmiddels uh, voor elkaar heb gekregen, bij, in mijn eigen privéomstandigheden: ik 60% energie bespaar. Dus als we dat met z'n allen zouden kunnen gaan doen in Zandvoort, dan zouden we een heel stuk verder zijn. En dus ik, ik vind het op zich, ik vind het prachtig wat er gebeurt, maar het is marginaal. De laatste reactie van deze tafel en dan moeten we echt door. De laatste. Ja, mijn vraag is zowel aan mijn buurman Willem Paap als meneer De Vries. Ik hoor toch een klein beetje de scheiding tussen bezoekers en de mensen die hier wonen. Laten we nou na zoveel jaar daar eens een keer mee uitscheiden. We zitten in een samenleving en de bezoekers die zijn net zo belangrijk als de inwoners zelf. De bezoekers die hebben hun genot en hun geneugde. En de, de inwoners die hebben het voordeel ervan dat dit een is. De vraag is hoe zowel meneer Paap als uh, meneer, de Vries, uh, meneer De Vries vanuit zijn partijprogramma het strikt scheiden van toerisme en inwoners en uh, hoe meneer Paap het kan verkopen dat hij de inwoners voorop stelt, dus de bezoekers een stuk minder en hoe dan hier de winkelstand en de trein moet blijven bestaan. Kort antwoord, graag als dat kan. Oh, Oké, okay, het is mijn beurt. Oké, okay, prima hoor. Ja, eh, het mogen duidelijk zijn. Ik ben zelf ondernemer. Dus ik, ik, ben, ik ben voor het ondernemerschap. Dat, dat, dat, dat mogen duidelijk zijn. En ook wat, wat betreft het toerisme. Natuurlijk mogen mensen meegenieten van ons mooie dorp. En alleen, ik denk dat we met elkaar goed moeten gaan praten over... ...waar houdt het toerisme op en waar begint het wonen. En vandaar dat wij zelf graag tot een scheiding komen. Hij is het er niet mee eens, maar daar moeten we het even bij laten. Daar heb ik het niet mee eens. Acht seconden. D66 staat uh, onbekend uh, wat betreft het integratiebeleid. En dan gaan ze hier verkopen dat toeristen en de bezoekers uh, en de inwoners uh, gescheiden moeten zijn. Dat begrijp ik niet. Nou, dat vind ik wat vergezocht hoor. Ik, ik, hoef, uh, ik hoef geen toerist bij mij in bed te hebben s'avonds hoor. Dat is... Uh, dat... Het wordt een woordenstrijd, ik hoor wat interpretatiegeluiden uit de zaal. Ik ga Willem het laatste woord geven op, op grond van u, uw vraag. En het is Willem Paap. Voor de mensen voor de radio is mij verzocht even de namen te noemen, anders horen zij alleen maar stemmen. U hoort nu Willem Paap. Ja, oh, oh dank je nou, Wat ik net al zei, natuurlijk uh, vinden wij het toerisme ook belangrijk. Alleen, er wordt eens een keer tijd dat er eens een keer naar de inwoners geluisterd wordt. En niet alleen maar naar de toeristen. We hebben het al acht jaar over toerist, toerist. En de inwoner wordt af en toe gewoon helemaal vergeten. Wordt niet naar geluisterd. Dit gaat nog heel lang door hoor. Ja, ja. ik ga gewoon, u mag zichzelf vertellen, maar buiten de microfoon. Want we gaan er nog één doen. <laughs> dan weet u een beetje hoe dat gaat straks in de, in de raad. Hè? Dan kunt u nog een aanschuiven en zo en dan <laughs> krant lezen. Ja, maar, maar goed, het, los, los van de, het bloedserieuze het proces is dat u daar een meningsverschil over heeft. En dat wordt vervolgd als u kiest. Um, Even kijken, we gaan naar de twee minuten van uh, ik moet even GroenLinks. Naar Virgil Bavits, hartstikke leuk voor de pauze. Dag Virgil. Luisteraars, een nieuw geluid. En daar komt de microfoon. En de twee minuten gaan nu in. Ja, als GroenLinks uh, willen we er eigenlijk voor zorgen dat, uh, dat politie en ambtenaren... wat meer de verbinding gaan zoeken met inwoners en ondernemers. Dat betekent naar ze toe gaan. En als je daar dan bent, dan, dan, dan zou je natuurlijk... Uh, ...de deskundigheid van de inwoners kunnen gebruiken... ...en de deskundigheid van de ondernemers. Want vaak hebben we als ondernemers of als inwoners een schat aan ervaring... ...en die doet heel vaak ook niet onder... ...voor die van de bestuurders of van het ambtelijk apparaat. Zoals het vroeger ging, zo gaat het tegenwoordig niet meer. Vroeger kon je voor het algemeen belang een opmerking maken... ...of een bestuurswijziging maken, een apv wijzigen bijvoorbeeld. Maar tegenwoordig moet je alles toch nog wel redelijk verantwoorden. Mensen zijn mondiger, mensen komen als je dat niet doet in actie tegen jou. En dat is nou net niet de bedoeling. Om even het, het beeld te schetsen. Wat ik hier de hele tijd hoor, is dat mensen tegen de ander zeggen, van ja, jouw idee is niet goed en wel daarom. En jouw idee is ook niet goed en wel daarom. En jouw idee is eigenlijk ook niks en wel daar en daarom. Dat vind ik. En wat ik dan denk, is dat je zegt, ik heb een idee. En dat is een goed idee. Wel, daar, daar en daarom. En dat is mijn verhaal als GroenLinks. En... Um, u mag daar wel een vraag over stellen nou, Als u dat zou goed. willen ja. Kijk, het, het hele verhaal over duurzaamheid en groen Laat ik even, even kort in zijn daar, Daarin lopen de meningen hier niet zo heel erg uiteen Maar laat ik er één ding zeggen dan nog Als je het hebt over regels En, en regels houden en regels maken Je hebt zo, zoiets als um, Hoe zeg je dat? Oh, heel kort zijn Openingstijden het gaat erom dat je samenwerkt, dat je elkaar geen last over, eh, overlast bezorgt. Het gaat niet om die openingstijden. Het gaat om respect hebben voor elkaar. Dat is het. Applaus zou ik hard willen zeggen. Respect, altijd een mooi onderwerp. Ik weet dat ik dit oproep. Pardon. Euh, vragen. Want in feite zegt u ja, maar we gaan samenvatten als de bruggen bouwen. Dan komt hij op. Uh, meneer Baritz heeft het inderdaad over uh, regeltjes en dergelijke. Uh, ik vraag me af, uh, de afgelopen vier jaar uh, ben ik eigenlijk tot de ontdekking gekomen... ...dat er voor het uh, handhaven in de gemeente Zandvoort heel weinig terechtkomt. En uh, ik hoop dat in de komende vier jaar daar eens wat aan uh, gedaan wordt. Zodat er ook inderdaad naar de burgers uh, geluisterd wordt... ...en er, dat er gevrijwaard worden van een aantal rechtszaken die helemaal niet noodzakelijk zijn. En de vraag is, wat gaat u eraan doen? Ja. Als ik het goed vertaal... Wilt u dat er duidelijk en rechtvaardig wordt gehandhaafd? Nou, daar zal ik me voor inzetten. En als u me op straat ziet lopen met een groene, groen linksjas... dan mag u daarop aanspreken als u denkt dat ik dat niet goed doe. Dus als ik in de raad zit en ik denk, nou, hier gaat het ergens over. Ik noem maar wat. We hebben laatst een beslissing gehad over de ABV En dan ga ik het even niet over het horeca-deel hebben. Maar dan ga ik het over het hondendeel op het strand hebben. Maar het dus, heeft ook duidelijk raakvlakken met, um, met handhaving. Hoe zit het nou? Um, er zijn mensen die komen op het strand met hun kind en hun kind valt in de poep. Dat is een beetje ondersmaak.